Een Finse gasleverancier zegt dat klanten niet bang hoeven te zijn dat de levering in gevaar komt. De grenzen van de VS blijven gesloten voor asielzoekers, heeft de rechter bepaald. President Biden wilde de grenzen juist weer openen... door een coronamaatregel van zijn voorganger Trump ongedaan te maken. Maar de rechter vindt dat niet de juiste procedure is gevolgd. In 2020 sloot Trump de grenzen na het uitbreken van de coronapandemie... Nu die gesloten blijven zitten duizenden migranten in, het, in Mexicaanse grenssteden... in onzekerheid over wanneer ze in de VS-asiel kunnen aanvragen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat in hoger beroep. Door noodweer is in Duitsland een man van 38 omgekomen. Ook raakten zo'n 40 mensen gewond. De man overleed toen hij zijn ondergelopen kelder inliep... een stroomstoot kreeg en op zijn hoofd viel. De Duitse stad Paderborn werd getroffen door een tornado... De schade loopt waarschijnlijk in de miljoenen. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Venrij... heeft gisteravond en vannacht veel overlast veroorzaakt. Vanwege de hevige rook werden de afritten van de A73 bij Venrij Noord afgesloten... en moesten gasten van een hotel even verderop binnen blijven. Over de oorzaak is nog niets bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het weer, hier en daar nog een lichte bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vandaag breekt af en toe de zon door, maar de bewolking overheerst. Het wordt 16 graden aan zee, dot, tot 20 graden in Limburg. Morgen wat vaker zon en dan is het ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 is de zomer van ZFM met, met nu Tubak leeft She just went to the store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 Zie me lachen op de foto, maar aan het einde van de dag dan reik ik solo. Ja, Aan het einde van de dag dan reik ik zo. Zoog zo. Aan het einde van de dag dan reik ik zo. Zo, baby, ik besef de hele wereld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 for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 ik voel in in de nacht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 ZFM, CFM's on 106.9 FM ZFM. ZFM. That's it, that's it, that's it, that's it, desert, it, that's it, that's baby Hey, mama, what's your mama gonna say? Did you finally let your body like this guy? <laughs> Does <laughs> anyone wanna go mopsin' in the goddamn Does anyone wanna go dance up on the roof Does anyone wanna go mopsin' in the goddamn I'm going to fall the roof. Does anyone want go the roof. Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dancing on the roof? Does anyone wanna go in the garden? Does anyone wanna go dancing on the roof? Come anyone in the garden? If you dare, dream of yesterday. In the air, do a step with me, a step Does anyone wanna go in the garden? Does anyone wanna go dance bottle So the do Whoa, whoa, whoa.